Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Een voormalige medewerker van het Britse consulaat in Hongkong... zegt dat hij door de Chinese politie is mishandeld. Hij zou zijn geslagen en tijdens verhoren zijn vastgebonden... en opzettelijk wakker gehouden. Cheng verdween begin augustus toen hij op zakenreis was in China. Hij werd twee weken vastgehouden... en volgens de Chinezen zijn zijn rechten in die periode niet geschonden. Nadat hij was vrijgelaten, staakte hij zijn werkzaamheden voor de Britten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Raap... heeft de behandeling van Cheng scherp veroordeeld. Hij heeft de Chinese ambassadeur op het matje geroepen. De politie heeft een neef van de voortvluchtige crimineel Ridouan Tachy opgepakt. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij zit in volledige beperking. Een arrestatieteam hield hem vannacht staande op de openbare weg. Ook is zijn huis inmiddels door onderzocht. De 44-jarige advocaat Dirk Wiersum werd in september in Amsterdam buitenveld het op straat doodgeschoten. Er zitten nu twee verdachten vast vanwege de moord. Twee anderen, die eerder deze week werden aangehouden, zijn weer vrijgelaten. Zij zouden slechts zijdelings bij de zaak betrokken zijn. Het kabinet heeft opnieuw meer tijd nodig om uit te zoeken... wie op welk moment informatie had over het Nederlandse bombardement in Irak... waarbij in 2015 70 burgerdoden vielen. De Tweede Kamer wil van het kabinet weten wie hiervan op de hoogte was. Minister Bijleveld van Defensie zegt dat dit lastig is om te achterhalen. Onder meer door een ingewikkeld ICT-systeem en personeelswisselingen. Het gaat vooral over de rol van premier Rutte. Hij zei twee weken geleden dat hij zich niet kon herinneren... dat hij destijds op de hoogte is gesteld van de burgerdoden. Frank Arnesen wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De 63-jarige Deen treedt per 1 januari in dienst van de Rotterdamse club. Arnesen volgt Martin van Geel op. Tot vorige maand was Arnesen nog technisch directeur van Anderlecht... maar de oudspeler van onder meer Ajax en PSV moest daar vertrekken... vanwege de komst van Vincent Kompany. Het weer. Er trekt een lage bewolking over en het wordt grijzer. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen droog en soms wat zon en dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat inmiddels zo'n 150 kilometer file in de regio. De meeste vertraging is er onder meer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam staat 13 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. Op de A9 is het druk, vooral van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je een kwartier op onthoud tussen Alsmeer en Knopend Velzen. En er staat 13 kilometer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Dat zorgt voor 25 minuten extra reistijd... en dat is tussen Hilversum en Nieuwegein. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 What? <laughs> Get it, get it. Luister jij hier naar Dance Radio met Arita Frankling? Get it right. Wel de geëditeerde versie, zeg maar. Ja, leuk toch? Welkom uh, CFM-luisteraars, zandvoort Haarlem en omgeving. Ook, ja, toevallig. Hè. Maar deze is ook leuk, toch? Zes minuutjes over klok van, uh, van vijf. Hè? Mocht je een reactie willen achterlaten, dan kan je dat doen op uh, dansradio.nl. Nogmaals, uh, goedenavond uh, luisteraars van CFM. There's a reason why. De zit er al nu al een beetje te stuiteren op die stoel ja? hier. Oh ja. Ik kan niet wachten. Okay. <laughs> Ook van deze kant uit een hele mooie avond toegewenst. We gaan uh, het in de spits doen, geloof ik, hè? Ja, hè? Zo is dat, hè? Als ik naar de tijd kijk. Ja, ik heb drie minuten over half zes, geloof ik. Oké. Okay. Midden in de spits. Spits. Frits Spits. Nou ja, dat is <laughs> lang geleden. Zeg. Dat, dat is heel lang geleden. We gaan het doen speciaal voor jullie allemaal. Uh, vanuit uh, de... Uh... Z-Radio. Ja toch, ZFM. De ZFM. Ook. Ja, die doen ook mee. Die doen ook mee. En uh, verwelkomen natuurlijk alle luisteraars van Dance Radio. Oké okay, dan. Mocht je een reactie hebben, dan weet je dat hè. Ja. www.danceradio.nl op het forum zeggen wat je ervan vindt. En als je in de spits zit... Uh, hou nog even vol. Uh, vervel je een beetje, dan mag je altijd een appje of iets sturen... deze kant op. Een mooi berichtje, of je mag ook zelf iets vragen. Uh, een verzoekje of zo. En dan proberen we te kijken als het toch lukt of niet. Maar uh, we doen ons best in ieder geval. Hou het nog even vol. Uh, dan zit je al voor het bordje smakelijk eten voor straks. Ja, zo is dat. Ja, ik zat van de week even te, de, de, te denken in de auto, toen ik zo onderweg was, eh, Pablo, over de muziek eh, die gedraaid wordt, weet je wel, gewoon zo uh, op de bekende zenders, zeg maar. ja, nou, uh, ik hoor er heel wat voorbij komen, en je hebt natuurlijk ook specialisten die één uh, bijzondere kant kiezen. Ja. Maar goed, ik, ik heb zoiets... Uh, wij zijn best wel flexibel. Ja, nee, maar wat ik dus dacht is dat... Uh, dan hoor ik zo platen, weet je wel. En dan denk ik van, oh ja... Dat was die plaat die twintig jaar geleden al stuk gedraaid was. <lacht> ja. ja, nou... Nee, serieus. Goed, sommige sommige dingen komen terug. Sommige zijn blijvers, zeg ik dan. Ja. Andere nummers die komen overwaaien. En dan hoor je van de artiest ook helemaal niets meer. Nee. Maar er zijn sommige... Nou, ja, ik wil een keer een show doen van de stukgedraaide en de alternatieven. maar dan okay. van dezelfde artiesten. Ja, ja nou, dat zou een hele goede zijn. Level voor de tour, bijvoorbeeld, of zo. Weet je. Oh, ja, ja, ja. Nee, dat moet kunnen, moet kunnen. Dan denk ik van, nee, die, die hoorde ik dan dus. Mm -hmm. En dan denk ik van, ja, dat is weer steeds diezelfde, terwijl ze er ook nog vijf andere gemaakt, dat hebben. gemaakt hebben. Inderdaad. Dat klopt. Is niet, die is niet uitgekozen en die mag dan niet. Uh, die mag dan niet de eten in, zeg maar. Dus ik zou... op, op de een of andere manier. Ja, ja nou ja. Door de establishment waarschijnlijk. Ja. Maar bij, nou, bij ons kan alles. Ja, dus wat dat alles. betreft, uh, mocht jij een oude uh, uh, willen horen dat achter dat verzoek op de website. Dan gaan wij kijken wat we kunnen doen. Heb je een nummertje waarvan je denkt van... nou, die heb ik lang niet gehoord, maar die hoort er ook bij. Of zo'n nummer van, waarvan je denkt van... nou, die hoor ik helemaal niet, maar ik vind hem wel een hele goeie. Nou, laat het weten. We zullen er achteraan gaan en voordat je denkt... hebben we hem in de eten. Zo is dat. Iemand die ik uh, ook best wel heel hoog uh, heb gedragen... een tijdje heel populair is geweest... is Miss Jocelyn Brown Jocelyn Brown. Yes. Miss Jocelyn Brown. Jocelyn Brown. Uh, tegenwoordig toert uh, ze met heel wat bandjes. En doet ze heel wat projecten. Op de achtergrond ook nog wel. Ja. Maar ze is er nog steeds. Je wil niet weten. Er zijn een paar leuke dingen waar, waar ze mee bezig is. En ik pikte er eentje onderweg op. Uh, samen met uh, de formatie Jamestown. Okay. Moet je maar eens luisteren wat, hier, wat je hiervan vindt. Ja. Ik doe er eerst even een boodschapje aan uh, vooraf. En uh, na die boodschap, dan uh, gaan we die oude dan even instarten. Gaan we doen. Oké, okay, dan. From the capital of Holland, reaching every major city with only the best flavors. Best flavor. This is Dance Radio.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 Bird of flag. You know they are all got. Ja, drukte hier in de studio. Ja. Even ook wat uh, administratieve handelingen. Ja, ja, ja, dat moet ook gebeuren. Ja, ja, ja, ja. Terwijl alles gewoon rustig doordraait. Nou ja, je hebt in ieder geval een leuk nummertje kunnen luisteren. Het was er eentje van Joseph Brown. Een klein projectje met uh, formatie Jamestown. En ja, dit is uh, en Simpson. Lekker, lekker, lekker. Ik hoor het vaker voorkomen, inderdaad. <laughs> ja, mensen, kwart voor zes inmiddels. Ja, de tijd vliegt, hè? De vliegt echt uh, niet normaal. Welke had jij voor ons, uh, Pablo? Nou, laten we iets gezelligs doen, iets vrolijks. Ja. Het is er eentje van uh, Miss kan. Oké. Okay. Hello, happiness. Aha. Nou. Eén van haar laatste nummers. Klinkt goed ben Hello. Vond je ervan? Ja, het was wel leuk hè, typisch Jacques kan. hè? Ja, lekker een beetje groovy, een beetje funky. Kan ze... en toch wel een beetje, nou, redelijk bij de tijd. Kan ze schreeuwen hè? <laughs> hey, die Tina Turner leeft nog toch? Ja, zeker ja, weten. Ja, ja, ja, okay. Die is nog springleven ja, hoor. Ja, ja, ja. Uh, alleen doet ze geen live concerten meer. Ja, over het schreeuwen gesproken, dan moet ik ook even aan haar denken. Ja. <laughs> ja toch? Dus, uh, oké, okay. nou, eens even kijken. Wat heb ik klaarstaan, uh, mensen? Uh... Ja, het was een, was een leuk nummer, dit. Een leuk nummer. Weet je uh, waarom het een leuk nummer is? Je kan uh, daarmee lekker uh, jouw baspiekers testen. Ja, hoor maar, luister maar goed. <laughs> gaan we het doen, gaan we doen. Ja, toch? Een nummertje hoor. Hmm. Als zeg ik het zelf. Toch? Lekker base. Ja. yourself. You are about to get funked by Dance Radio. Ja. En als we het over nieuwe nummers hebben, of althans nummers die onlangs zijn verschenen. En een lekkere base. Ja, van onze eigen. Mr. Prince. Mooi man. Still in the game. Oké. When I was your man, hey, hey, when I was your man, if I was your best friend, would you let me take care of you and do all